Kees met het NOS-journaal. Noort en Al was directeur van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat schrijft minister Leers. Hij baseert zich op het onderzoeksrapport over het COA van de commissie Scheltema. Dat wordt vanochtend gepresenteerd. Volgens Leers zijn de bevindingen over, de verziekte werk, over het verziekte werkklimaat bij het COA... en de bestuurstijl van Al reden om haar niet te laten terugkeren. Volgens het rapport heeft Al bijgedragen aan een gebrek aan vertrouwen in de leiding... en het gevoel van sociale onveiligheid bij medewerkers van het COA. Ook verstrekte ze onjuiste informatie, zo zei ze haar dienstauto niet privé te gebruiken, maar in de praktijk kwam dat veelvuldig voor. Er komt een nieuwe raad van toezicht, waardoor het COA volgens leers een nieuwe start kan maken. Daarnaast verschrikt hij het toezicht op het COA. In Rotterdam is een schip tegen de Willemsbrug gebotst, daarbij zijn containers in de Maas gevallen. Het schip was te hoog beladen en kon niet onder de brug door. Zes containers liggen in het water. Volgens de politie zijn een paar containers leeg en of er iets in de andere containers zit is nog onbekend. De containers zijn met kabels vastgelegd aan de kade. Er wordt nog onderzocht of de Willemsbrug beschadigd is geraakt. Tot die tijd mogen alleen fietsers en voetgangers over de brug. Het scheepvaartverkeer is gedeeltelijk gestremd. Schepen mogen langs één kant het containerschip langzaam passeren. Op de A44 bij Sassenheim in Zuid-Holland zijn tien auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de Kaagbrug. Volgens de politie is er één licht gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is, maar de politie heeft niet de indruk dat er te hard gereden is. De A44 is in de richting van Amsterdam afgesloten. Een aantal auto's moet worden weggesleept. Waarschijnlijk kan de weg aan het begin van de middag weer open. Tot die tijd wordt het verkeer omgeleid.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 In de randstad is de A44 gewassen naar richting Amsterdam net weer vrijgegeven. De weg was een tijd lang dicht na een aanrijding met 11 auto's. Tussen Voorhout en Kaagdorp staat nog wel 5 kilometer file. Andere file nog op de A28 volle richting Utrecht. Tussen knoopend Hoevenlaak en, en Leuze-Zuid staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersziening. In circa Zandvoort ben jij de artiest.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 Al ik er zijn,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 That's week's 16. Oh, I see it's clear, baby.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 Assim als me mata, ai als je te pego, ai, ai, se eu te als je me maakt, me mata, ai, als je me maakt, ai, als je me maakt, de mata ai se eu te pego ai essa se eu te pego hein ha! Ja. Do you want to...